Bij mama weer thuis. Geen zorgen. <laughs> Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Elke laatste vrijdag van de maand, Crazy Friday met de beste deals in Bataviastad. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl. 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidenkom. Ja, goedemiddag, onzekerheid bij klanten van Odido. Hackers hebben een deel van de gestolen klantgegevens openbaar gemaakt... zoals adressen, telefoon en rekeningnummers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 geld ook niet betaald. Dan uit Den Haag, ook vandaag wordt er over de kabinetsplannen gepraat. Premier Jetten moet er flink tegenaan in de Tweede Kamer. Zo is er veel gedoe over het sneller laten stijgen van de pensioenleeftijd. Meerdere partijen als GroenLinks Partij van de Arbeid, PVV en SP zijn tegen. Kerstverse groep Marcus Sauer, ex-PVV'ers, wil dat die plannen alleen worden verzacht. Voor SP-leider Dijk is dat niet genoeg. En dat liet hij merken ook. Een beetje toffe jongen gaan uithangen terwijl je een afgesplitste partij bent. U bent gekozen op een PVV-programma en u neemt er afstand van. Poah! Even voor de goede orde. Zetelroog is het, meneer Shhh, Alles meneer goed en wel. Het is een geweldig programma, dat PVV-programma. Maar voor beide partijen geldt dat je het uiteindelijk wel moet realiseren. Ja, de bonden dreigen helemaal niet meer te willen praten als de pensioenplannen niet van tafel gaan.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 Voetbal dan, AZ komt vanavond weer in actie in de Conference League. De Alkmaarden spelen de return tegen FC Noah uit Armenië. AZ moet aan de bak nadat het vorige week met 1-0 verloor. Je hoort onze sportverslaggever... Riepke Bakker! Voor heel het Nederlandse voetbal is dit een spannende avond. Want AZ is de laatste troep van ons in Europa. Vliegen zij eruit, dan is dit het einde van een dramatisch Europees voetbaljaar. Ik zou zeggen, Hup AZ red het Nederlandse voetbal. De wedstrijd begint om 9 uur. Het is jammer dat hij niet zegt Hup AZ red ik net. Dat is wat leuker geweest. Ja, inderdaad. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. 11 tot 18 graden, morgen eerst zon, daarna regen. Blijf wel zacht. Blik op de weg door Flitsmeister, 54 files in totaal, vertragingen langer dan 25 minuten. A2 Maarse Oude Rijn op de hoofdrijbaan tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel, 4 kilometer met 37 minuten. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Oostvoorne en Brielen, 8 kilometer met 1 uur. music Don't verschuren. En de Q-middagshow van donderdag met Kensington. Stay zo meteen, Bruno Mars komt eraan en eerst een lessen met Nate Smith. I like it. Met bij Q. Top, en de Q-Middagshow. Hey! Goedemiddag. Zes minuten over vier, kakenverse, begin van de donderdagmiddagshow voor 26 februari. Ik heb een ongelooflijk lekker ruikend hoofdtelefoontje op. Ja, jij stelt net een vraag hier tijdens de muziek, Nathalie. Ja. Ja, wat vroeg jij aan mij? Nou, waarom zit je met je snijdje zo tegen de koptelefoon aan? Nou? Nou, dat kan ik uitleggen. Ik heb uh, eigenlijk al jarenlang mijn eigen hoofdtelefoon bij Q-Music. liggen gewoon in mijn kluisje. Die is een paar weken geleden voordat ik ging invallen voor de ochtendshows die kapot gegaan. En toen dacht ik, oh, dan na de ochtendshow dan, dan koop ik wel even een nieuwe, bestel ik een nieuwe online. Dat is er niet van gekomen. En uh, zonder hoofdtelefoon radio maken is echt heel ingewikkeld. Dan horen wij namelijk, die dus horen helemaal niks. Dus ik heb nu een, een hoofdtelefoon een gepakt die hier in de studio ligt. Die is gewoon vrij te gebruiken voor iedereen. Maar dat is, een, dat is een ongelooflijk lekker riekend hoofdtelefoontje. Ik geef hem even aan jou. En ik vraag me af, wie van mijn collega's zou zo lekker rieken? Oh, Dat is een heel lekker geurtje, toch? Ik denk dat ik de geur herken. Nee! Ja, nou, dat zou ik Gaan even. doodeng vinden als ik heel eerlijk ben. Ik moet hem even een beetje ervan af want anders gaat het enorm irritant piepen. Nathalie die steekt haar hele snuit in de schel van de hoofdtelefoon op dit moment. Ik denk dat ik de geur van Joey van de Velde ruik. Is dit Joey van de Velde? Ja, ik de, denk. Maar wanneer heeft Joey van de Velde hier gezeten? Oh, die zit op de plek van, van Lars Boelen. Ja! Ja! maar één uh, mogelijkheid om hier achter te komen. Ik moet zo meteen even sniffen van Joey van der Velden. Ja. ja, die is altijd heel vroeg voor zijn radioprogramma. Hij is hier, dus we moet even zo meteen de studio mee trekken. Nou, nu al een onvergetelijk middagprogramma voor 26 februari. Ja! Hoezo herken jij, hoezo herken jij, dus, ja, sorry, ik ga er helemaal van bij. Hoezo herken jij, denk jij, de geur van Joey van der Velden te herkennen? Nou, Wat doe jij met Joey van der Velden in jullie vrije tijd? Uh, uh, nou, niks in mijn vrije tijd, maar ik werk veel samen met Joey van der Velden. En ik moet ook zeggen, Joey van der Velden, die zwemt ook bijna in zijn parfum. Oh, dat is, hij heeft gewoon een hele sterke parfum. Ja, goeie, ja, inderdaad. Nou, Joey, als je dit hoort, kom even naar de studio. Ja, daar gaat die. Heer, jij kent de geur, want jij van de, we spel. de nog keer, want... de middagspits met 57 files in Nederland. En de meeste vertraging voor het Flitsmeister. Nu op de A2 Amsterdam-Oude Rijn. Tussen Breukel en de Leidse Rijntunnel. Ongeluk gebeurd met 28 minuten vertraging. Veel sterkte als je stilstaat. Q music. Hey, lekker om deze weer eens te horen. bij Q-Music en Locked Head of Heaven. 16 over 4. De donderdag. Dat is de donderdagmiddagshow. 26 februari 2026. Altijd leuk wat van je door door middel van de berichten in de Q-Music app. Patricia zegt, domin, 20 graden hoor hier in Arnhem. Patricia, daar geloof ik helemaal niks van. Ga een foto ter bewijs. God, ik boek al vandaag niet aan. Het is net even iets te koud. Ik uh, zie uh, veel mensen die hebben ook gezien in de primeur van de nieuwe Davine Michel. Onder andere een bericht van Kim hier, dat ze helemaal klaar zit met haar spandoek voor de nieuwe track van Davine Michel. Ja, die heb ik al een klein stukje laten horen eerder deze week. Die heet Stil Champagne. So still champagne. klinkt toch echt als een beuker? Het leuke is, is ze na vijf uur te gast... en je weet dat als Davina langs komt dat het altijd gezellig is. Davina brengt een enorme bak energie mee. Ze stuurde me eerder deze week ook dit audioberichtje. Hey, do, Davina hier. Ik kan echt niet wachten tot donderdag. Ik heb er zoveel zin in. Uh, dus ik dacht, ik stuur alvast een klein stukje van Stil Champagne... en misschien uh, vind je het leuk om die alvast te laten horen aan de luisteraars. Nou ja, in ieder geval tot donderdag. Yo! Ja, dus tot vanmiddag. Het uh, kleine fragmentje heb je net gehoord. Ja, en dan dus de grote vraag. Wiens koptelefoon draag ik vandaag? Joey van der Velden, dat is uh, de oplossing van Nathalie. Die kent blijkbaar de geur van Joey van der Velden uh, ja, uit duizenden. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ik stel verder daar geen vragen over. Het bericht van uh, Joey, zojuist gekregen op WhatsApp. Hey Domien. Hi. Uh, nou, dankjewel voor de complimenten. Ik heb begrepen dat jij uh, erachter bent gekomen dat uh, ik die koptelefoon heb gebruikt. Zeker. Tenminste, ik ga er even vanuit dat het inderdaad de juiste koptelefoon is. Dat zal dan wel, ja. Uh, ja, dus uh, dankjewel voor uh, de complimenten. Uh, goed speurwerk. En ja, je vraagt je natuurlijk af, wat is dat precies? Ja, dat is mijn Maar ik heb altijd begrepen dat je nooit je geheime prijs moet geven. Dus <lacht> welke eau oh, de toilet, eau oh, de parfum, hoe dat ook heet, mm, dat houd ik nog even voor mezelf. Oh, de kolonie. Yeah. <lacht> <lacht> Oké, okay, Joey, hoor je, je vanavond weer op de plek van Lars Boelen. Dit is Kio Thomas Gray, hier is Rumors. We're out. Ja, Cara cars to Your Beautiful by you Q-Music. Vijf voor half vijf, het laatste nieuws zometeen om half vijf van Nathalie. Ja, komende zondag start officieel de lente... en dat betekent goed nieuws voor de vogelliefhebber. Waarom, vertel ik je zo. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo...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 Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein.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 Kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin... twee six -packs kleurige violen... voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de Noordface... zijn nu binnen bij batavia Stad. En goed nieuws. Deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij batavia Stad. Je wil elke dag vooruit...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 Geld lenen kost geld. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die WEL werkt. Yes! Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle Mentos, Stimrol en Smint tweede gratis. Poeee! Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite flessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big Americans ook tweede gratis. Zoey! En alle aanmerkende rand, bad- en doucheproducten ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster!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 Al vijf, Goedemiddag. de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Op dit moment 86 files, Eén vertraging langer dan 25 minuten. Op de A2 Amsterdam-Oude Rijn tussen Vinkerveen en de en Utrecht Centrum. Leidse Rijn is dat, 13 kilometer, 52 minuten vertraging. Het is een mix van zon en wolken vandaag, 11 tot 18 graden. Morgen eerst zon, daarna regen. blijft wel zacht. Dat leest het laatste nieuws. Goedemiddag, veel klanten van Odido zitten in onzekerheid. Hackers hebben een deel van de gestolen klantgegevens openbaar gemaakt, zoals adressen, telefoon en rekeningnummers. Klanten worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn. Of je ook recht hebt op een schadevergoeding als Odido-klant... dat is nog lastig te zeggen volgens de Consumentenbond. Dat is nog te vroeg om dat te zeggen. Hè, er is nog onvoldoende bekend of Odido te weinig heeft gedaan... om de gegevens te beschermen. En bovendien moet je dan ook wel aan kunnen tonen... dat je schade hebt geleden door dit datalek. De kans bestaat dat er meer gegevens van odido klanten op straat zullen belanden. De groep kondigt aan de komende 16 dagen... stapsgewijs meer data openbaar te maken. Zorgen bij supermarkt Jumbo over de winstgevendheid van het bedrijf. Aan een volle boodschappenkar van 100 euro verdiende Jumbo vorig jaar 31 cent. Volgens de supermarkt kijken klanten kritischer naar hun dagelijkse boodschappen... en kiezen ze ook vaker voor huismerken en aanbiedingen. En in Den Haag is dag 2 bezig van het debat over de regeringsverklaring. Gisteren praten alle politieke partijen over de plannen van het kabinet, kabinet Jetten. Vandaag is het de beurt aan premier Jetten om hierop te reageren. Veel kritiek op de pensioenplannen en de zorg en op iets heel anders. Je hoort PVV-leider Wilders. Ik stond hier, en keek even naar die muur, ja. maar wat is die toch ontzettend lelijk. Oh, oké, okay, misschien, ja. misschien dat we toch ergens overeenstemming over kunnen hebben... dat we, dit, <laughs> dat we, dit, dat we die gekkigheid allemaal weghalen. Van, wat doet u nou toch? Ja, wat doet u nou? Dat was tegen BBB-leider Henk Vermeer... die plots naast Wilders kwam staan om te zeggen dat hij de muur wel mooi vindt. Dit is die, uh, die uh, muur met zand en stenen, hè? Ja, de aardebrokken muur. Ja, het moet je smaak maar zijn, inderdaad. Dit is niemand smaak, denk ik. Maar dit is een, uh, een kunstwerk... dat heeft 200.000 euro gekost. Ja. Dit is echt, dit is serieus, is dit kunst. Ja, ik vind het echt al zichtbaar. Maar dit is toch niet nieuw? Dit hangt er toch al hartstikke lang sinds we in deze tijdelijke Tweede Kamer zitten? Ja, het, het film, denk ik, waarschijnlijk vandaag pas echt op. <laughs> vandaag was ik een keer wakker geworden. was Het Ja. Ja, we zijn dol op liefdesverhalen op TV. Langlevende liefde, BB voor liefde. En vanaf zondag kunnen we weer genieten van beleef de lente. Eh? Via elf webcams ja, kunnen we de komende maanden alles volgen over het nieuwe broedseizoen. Oh, dat vind ik zo heerlijk druttig. Ja, heerlijk, hè? Onder ja. meer de zeearend, de steenel en de slecht valk zijn te volgen. Vorig jaar was dat al een enorm groot succes. Toen keken er anderhalf miljoen mensen mee op die webcams. Zijn we drukker met z'n allen. We hebben het zo <laughs> druk in Nederland. Heel goed in En Toen legden de vogels 85 eieren voor de camera's. En daar kwamen 79 kijkers uit. Vanaf aanstaande zondag dus. Nou, hoop op. Evenaring van het record van vorig jaar. Minimaal 85 rijden dit jaar. Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hoi, ik ben Natalie. Ik ben 39 jaar en ik werk als buschauffeur in Rotterdam-Zuid. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. En de q show met Coolio Gangsters Paradise zometeen na de voetjes van de vloer met Offenbach. started in Take me to the cloud. Talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk I really hate the trip, but I gotta look As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street.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 Cure music Gangster's Paradise. Terwijl ik uh, uitzicht heb op allemaal uh, jonge meiden. Dat klinkt heel goed. Ik heb uitzicht op allemaal jonge meiden. En zo, <laughs> zo bedoel ik het niet. Ik zit hier uh, een beetje naar buiten te staren. Het is dus hartstikke lekker weer natuurlijk. En ik heb uh, uitzicht op de fantastische Q-Music parkeerplaats... Daar staan, denk ik, nou, een uh, handjevol fans... Een, een vrouwtje, ik wil een mannetje zeggen, twaalf, dertien... die allemaal aan het wachten zijn op Davine Michel. Dat is zo grappig. Alt als Davine te gast is in de middagshow of waar dan ook bij Q... dan staan er fans van haar op de parkeerplaats. En er is echt geen enkele artiest die je kan aanwijzen... die dit effect heeft op haar fans. Flemming niet, dat heeft Maan niet, dat heeft Bente niet... dat heeft Davina Michel. Ik denk echt als enige, ik zie nooit fans van artiesten... op de parkeerplaats staan, maar als Davine Michel heeft aangekondigd, Ik ben bij Domin in de Q-Middagshow... dan staan ze hier gewoon te wachten op Davine Michel en dan gaan ze zo meteen een leuke TikTokje opnemen of zo. Zeg ja, heel leuk. de 15 fans van Davine Michel die aan het aftellen zijn... tot zij hier is. Nieuwe single hoor je zo meteen... na vijf uur Stil Champagne. Eerst onderweg naar kwart voor vijf. Een nieuwe editie, van je salaris. Spelen met Nathalie, buschauffeur. Wat zij verdient en dat het haar lukt, hoor je naar Miles smith met Watching you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 Smit met Nijlhoorn en Drivesafe. Verdubbel je salaris. In één minuut. Kwart voor vijf. Nathalie, goedemiddag. Hey, Demin. Welkom in jouw arena. Dank je. Nathalie, normaal gezien buschauffeur op de lijnbus in Rotterdam-Zuid. Dat klopt helemaal, ja. En waarom is dat de mooiste regio van Nederland? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik vind Rotterdam mooi omdat ik geboren ben. We hebben... De Kuip. Laten we daarmee beginnen. We nee, hebben de Kuip. Oké, okay, dat is een ja. mooi begin. Ja, ik en dat is eigenlijk ook... ook gewoon gelijk het einde. Ik... We hebben de Kuip. Dat is leuk. Ik zit hier met uh, twee Natalies nu in het programma. Nathalie op de telefoon en Nathalie hier in de studio. Ja, ja je hebt het, je het helemaal... gezien inderdaad. Ja, jullie begrijpen elkaar natuurlijk helemaal. Je zijn allebei uh, van Rotterdam. Ja, als, als zij nou vragen goed beantwoordt, voor mij telt dat dan ook. <laughs> nee, helaas Nathalie. Hey, jammer, Nathalie hè? de Knecht. Nee, zo werkt het niet. <laughs> Heel jammer. Nathalie, waarom wil je zo graag je salaris verdubbelen vanmiddag? Wat zou je ermee gaan doen? Nou, ik wil graag op vakantie met mijn dochter, die ook naast me zit nu. Ja. En dat zou daar zeker bij helpen. Waar gaan we heen? Uh, ik denk naar, naar Groot-Brittannië, naar Wales. Oh, mooi. Want daar is mijn dochters fa favoriete rapper. Die, die woont daar. Dus, <laughs> Wie is je dochters favoriete rapper dan? Dat is Ren. Zo, dit wordt heel ingewikkeld. Uh, we gaan even door. Wat verdien jij per maand als buschauffeur? ik had een uh, persoonlijke vraag o, ongeveer 2700 euro <laughs> dat is een beetje het spelletje Nathalie dat jij... ik was een grapje ja. was, ja. nee, ongeveer 2700, 2700 euro per maand ik schrijf 2700 euro voor je op voor hoeveel, yeah. dagen, voor hoeveel uur is dat 40 uur. 40 uur je bent zelf 39 jaar jong klopt helemaal Oké, okay, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar gaat doen, 10 vragen juist te beantwoorden. In 60 seconden verdubbel ik je maandsalaris. Dan ben jij 2700 euro. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moet goed worden beantwoord. Voor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Oké. Klaar voor Ja. Oké, okay, ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe noem je de broer van je moeder? Oom. Oh. Wat is de naam van geheim geheimagent 007, 007? James Bond. Hoeveel is 320 keer 3? 960. Welke zangeres hoor je op de Qtel 1500 hit One Kiss? Pas. In welke stad staat het Wilhelmina Wilhelmi Kinderziekenhuis? Rotterdam. Nee. Oh, kut. Sorry. Ik heb geschonden op de radio. Ja, dat vind ik niet eens het ergste. Hoe kun je nou... Uh... Ja. Geen idee. Hoe oh, kun je nou deze vraag fout hebben? Ja, omdat mijn brein Sophia Kinderziekenhuis. Dat... Ah, oh nee, ja, Willemine Kinderziekenhuis, dat staat in Utrecht. Oh, had ik niet eens geweten. Oh, dat ja, was ook gepast nee, ja, geworden. Het ja, is wel jammer, daarvoor had je een andere vraag. De pasta naar de zanger is die je hoort op de Q-top 1500. Ja, je gaat het horen binnen nu in één minuut. haar is Dua Lipa. Nee, had ik ook niet geweten. Ja, en dat waren niet al... mijn vragen, dan, maar ik heb wel lol gehad. Dat, dat klopt als een bus. Ik uh, mag je toch feliciteren met uh, drie goed beantwoorde vragen een keer. Ja, 10 goed. euro is 30 euro van uh, Q-Music en Team Cash. Handje, kontantje. Ja, dat is prima. Daar ben ik heel blij mee. Ik wens jou een hele mooie donderdag. En dank voor het meespelen, Nathalie. Dankjewel. Fijne dag, hè. Verdruppel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music-app. 2025, Samber en 12 to 12. Daarvoor speel ik met Nathalie, verdoele je salaris in één minuut. Van helaas niet verder dan drie goed beantwoorde vragen. Je bent er welkom in de arena, meld je aan via Qmusic.nl... of via de Qmusic app, speel je misschien wel aanstaande maandag mee om kwart voor vijf. Van de ene Nathalie naar de andere Nathalie, goedemiddag. Goedemiddag, AZ komt vanavond weer een actie in de Conference League... en we blikken zo vooruit. Zometeen doe je dat in het nieuws en Dura is onderweg. Dura,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 Ga naar photofone.nl voordat het te laat is, alleen bij photofone.